Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Dit is Doreld Negens met het NOS-journaal. De Nigeriaan die met kerstmis een vliegtuig boven Detroit probeerde op te blazen... werkt weer mee aan het onderzoek tegen hem. Direct na zijn aanhouding zei hij dat hij in Jemen was getraind... door een aan Al-Qaeda verwante groep... Maar nadat hem was verteld dat hij zichzelf niet hoefde te belasten, hield hij zijn mond. In Amerikaanse media wordt erop gespeculeerd dat zijn familie hem heeft overgehaald om toch weer te praten. Dat heeft volgens de FBI waardevolle informatie opgeleverd. Details zijn niet bekendgemaakt. Iran lijkt toch tegemoet te komen aan de belangrijkste eis van het Westen over zijn atoomprogramma. In een tv-interview zei president Ahmadinejad dat hij er geen problemen mee heeft om uranium voor verrijking naar het buitenland te sturen. Maandenlang heeft Teheran zich daartegen verzet. Iran heeft zelf uraniumverrijkingsinstallaties... en het Westen is bang dat het daarmee grondstoffen voor kernbommen wil maken. Iran zelf zegt dat het verrijkt uranium is bedoeld voor energieopwekking. In het buitenland verrijkte splijtstof kan niet meer worden gebruikt voor kernwapens. De medisch specialisten voeren voorlopig geen actie tegen de bezuinigingen van minister Klink. Dat is de uitkomst van overleg op een ledenvergadering van de Orde van Medisch Specialisten. Klinkt korte specialisten met 375 miljoen euro. Bovendien kondigde hij in december extra bezuinigingen aan. Waardoor het in totaal gaat om 512 miljoen euro. Mocht de minister vasthouden aan de extra bezuinigingen... dan volgen wel acties, zijn woordvoerder van de orde. Eerder probeerden de specialisten de bezuinigingen... via de rechter ongedaan te krijgen. Dat mislukte. Wel zette de rechter vraagtekens bij het cijfermateriaal. Daarom stelde hij voor met de Nederlandse zorgautoriteit te gaan overleggen. Dat gebeurt volgende week. Het weer vannacht wordt het kouder en de kans op winterse neerslag neemt toe. Overdag zon en af en toe een bui. En dan wordt het drie graden. Dit was het... Zandvoort, Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij, jij beleeft het. ZFM het. in 2010 al twintig 20 jaar live. ZFM met, met nu U de nacht. Uh, you know, some people just don't realize it, It you know, don't go bad, it just it just gets better.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 feeling like talking about? Till I walk in downstairs.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 Zag hij ze staan Iemand riep